Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland wil de Janssen-vaccins van Denemarken wel hebben. De Denen willen de prikken van farmaceut Janssen niet meer gebruiken... vanwege een zeer kleine kans op een zeldzame bijwerking. Het is nog niet duidelijk wat Denemarken wil doen met alle vaccins die nu blijven liggen. Hoewel volgens minister De Jonge op schema liggen met prikken in Nederland... kan een extra voorraadje van Janssen altijd wel van pas komen. Niet alleen Nederland heeft interesse, ook Polen heeft zich... Al Als het allemaal doorgaat, gaat de EU ze netjes verdelen over de landen die de overgebleven Deense vaccins willen hebben. De Amerikaanse oud-president vindt het een schande dat hij ook de komende tijd niet op Facebook mag. Volgens een onafhankelijke raad van Facebook was het blokken van Trump op sociale media terecht. Trump vindt het onzin, zegt correspondent Lucas Waagmeester, die zijn reactie heeft gelezen. Die luidt zoals je kon verwachten. Het is een schande hoe de techbedrijven zich opstellen. Ze zijn bang voor de waarheid. Binnen nu en een half jaar beslist Facebook of de ban van Trump voor altijd is of alleen tijdelijk. Inwoners van New York krijgen een gratis ticket voor een honkbalwedstrijd van de New York Yankees of de New York Mets als ze zich voor een wedstrijd bij het stadion laten vaccineren. Ze krijgen dan een kaartje voor een volgende wedstrijd. De stad hoopt dat hierdoor meer mensen een coronaprik gaan halen. En het is een saaie tijd door de pandemie. Er is geen reet te doen. En dat weten Ruby en Sascha uit Breda ook. De rollerbabes kieleren daarom 600 kilometer door het land. Vraag je hier natuurlijk af. En waarom doe je dat in vredesnaam? <laughs> zo ver, ja, zo wat lang, zo lang. Dat moet je anders doen. Ja, normaal ga je op vakantie, dat gaat nou niet. Het is niet alleen maar om de verveling te doden. Ze willen ook de beste skielenroutes in kaart brengen met lekker veel asfalt. Maar je moet er wel wat voor over hebben. Mijn voeten zijn twee keer zo groot als voordat ik begon. Volgens ja, ja, dat dat zit geen, er zit geen botje meer. Dat is gewoon één <laughs> <een, een> geel. <laughs> ja, echt. Ik heb echt, echt, echt, echt, echt, echt. <laughs> superveel blare pleisters opgeplakt. Maar ja, goed. We, we zijn op de helft. Dus dat is wel fijn.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 De thema avond. In deze eerste themaavond van De Krochten gaan wij in op de solocarrière van Paul McCartney. Uw gastheren vanavond zijn Piet Rosel en Pim Groof. Goedemorgen uh, Deze avond weer een uh, leuke aflevering. Dan gaan we het over Paul McCartney hebben. Juist. Ja? We hebben net uh, Lovely Linda gehoord. Ik denk dat ze heel belangrijk is geweest. Ja, ja je hebt natuurlijk altijd uh, het gouden duo John en Yoko. Maar Paul en Linda moeten we uh, niet uitvlakken hè, als muse en misschien wel als uh, levensreddende ja? partner. Okay, uh, er ja. zijn natuurlijk veel verhalen over geschreven over de diepe dal waar McCartney inviel. Naar de Beatles. Ook ja, zeker een geloofwaardig verhaal. Meer, veel meer dan, dan de rest. Die was het eigenlijk zat. Dus ja, Linda is. Uh, maar is het inderdaad hem, dat Piet of dat uh, Paul McCartney... in een diepe kuil is gevallen of zo. Ja. ja waarom denk ja. je? Ik denk dat hij natuurlijk. Het is ook wel een leuk jaar. Want het is het, het, is het jaar nu 2021 dat uh, de 50ste anniversary van Let It Be. dan ja, Verlaat. Vanwege COVID. Ja. Maar die komt dan in september uit. Plus de film. Dus dat hele. De hele, dat hele verhaal over het uiteenvallen van de Beatles... wat op zich een hele interessante periode is... Uh, dat is eigenlijk weer, ook weer zo actueel. En dat, daar komt Linda natuurlijk ook weer uh, in het verhaal. Toen wel, ja. ja. En de start van zijn solo-carrière... dat. Uh, dat hij dus in, in die uh, laatste fase geprobeerd heeft met allerlei ideeën. Van jongens, we gaan, uh, we gaan weer toeren. Ja, en Lennon ja. heeft hem echt uh, recht in, in zijn gezicht gezegd van ben je helemaal gek geworden. Ja. You're daft of zo, hè, op zijn Engels. Ja, is... En uh, die had daar uh, die had helemaal geen trek in. McCartney heeft echt alles geprobeerd. Hij, hij had okay. ook wel, geloof ik, creatief vinden veel mensen in die... Uh, in het einde, op het einde van de Beatles had hij een enorme bloeiperiode. Hij heeft prachtige dingen geschreven. Ja. En uh, ja, hij heeft er alles aan gedaan. Ja. Dus hij wilde toch niet zien dat het, uh, dat het in de lucht hing. Terwijl de anderen nee, nee. al met, in, met hun hoofd bij ja, ja, ja. andere projecten zaten. Ik heb wel Ringo we Starr heeft gezegd... nou, ik stap eruit. George Harrison heeft gezegd... ik stap eruit. Ja. En John Lennon natuurlijk, ik stap eruit. Maar Paul McCartney dus ja. nooit eigenlijk. Nee, nee dat is nee? Uh, niet bij mij weten. Nee, nee. Nee, hij is één keer boos uit de studio weggelopen. Dat kun je ook nog ergens teruglezen okay. in de, de revolverperiode. Uh, periode maar, Oh, dat is uh, wel een tijdje terug. Ik ja. denk wel dat McCartney uh, de, echt altijd de bindende factor is geweest. Toch wel. En, ja. uh, plus natuurlijk het feit dat na het, het, het eenvallen van de Beatles... McCartney het hele verhaal van de Beatles heeft, ja. Ja. heeft staande gehouden. Uh, jarenlang, decennia lang, totdat nu uiteindelijk ook de andere erven van de Beatles uh, okay. met re-issues... Uh, dat verhaal weer oppoetsen. Ja, is hij ja. daar ook belangrijk voor geweest, denk je? Ja, ik vind van wel. Om, uh, ja? Ah. Nou ja, ik bedoel, hij is natuurlijk ook blijven optreden. Ja, klopt. Uh, maar de rest toch ook wel? Nee, Lennon niet. Nee? Nee, als je nagaat uh, tot 1980... Uh, is, heeft Lennon eigenlijk... Uh, hij heeft, hij heeft in Toronto opgetreden, vlak na het uit een van, van de Beatles. Een soort, ja. soort uh, snelle belofte die hij had gedaan, heeft hij snelle band bijeen gedaan, maar, En hij heeft een paar, dan kun je ook op internet, een paar solo optredens heeft hij gedaan. Maar gewoon een nummer spelen, ja. maar nooit. Uh, oh, geen bijna, bijna geen nee. optredens. Nou, het zegt ik zou me ook niks kunnen herinneren. Nee. Nee. Nee. en nee, George, George Harris natuurlijk wel, hè. Bangladesh en zo. Nou, ja, ja, prachtig. Ja. Ringo Star, ja, die doet gewoon ook de clubs aan. <laughs> Ringo gaat er wel lekker door, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar het is, het, het is dus heel, toch wel een, een diep dal geweest voor hem. En dan is hij volgens mij toch wel heel goed uitgekomen, Mark, Paul McCartney, hè? Misschien mede de, uh, dankzij Linda of zo, of de, de rust die hij heeft Tom, genomen of zo. Ja. Of via de drive, van, dat hij heeft gezegd, nou, ik laat ze wel eens zien. Ik kan ook zonder de Beatles mooie muziek maken. Wat zit erachter, ja. denk je, bij hem? Ja, ik denk wel. Dat is waarschijnlijk bij veel wat veel artiesten hebben. of, of kunstenaars. Die, uh, die. hebben zoiets van: ik doe dit niet. Uh, omdat, ik, ja, ik, omdat ik het leuk vind, maar ik doe het niet erbij. Ik, ik moet gewoon creatief. me kunnen nou ja, uitdrukken. Ja. Dus uh, ik, als ik s morgens wakker word, dan denk ik een koffie. dan ga ik, uh, pak ik die gitaar of die piano. Beginnen, ja. Ik denk ja. dat bij, bij, uh, bij uh, McCartney dat ook wel. Uh, tot, nou ja, hij is nu bijna 80. Hij doet het nog steeds. Ja, ja want eigenlijk heeft hij drie. Uh drie solo albums gemaakt eigenlijk hè McCartney natuurlijk hè McCartney die één en McCartney die twee en nou weer niet drie inderdaad ja ja en ze zeggen dat alle drie op een soort last moments of last periods dat hij ja. een beetje verloren was zeggen ja de Beatles waren uit elkaar McCartney die twee Wings was uit elkaar Okay, en en yeah. uh, natuurlijk, nu met COVID, van ik zit thuis en yeah. ik, ga, ik ga een beetje pielen. En hey wacht eens, misschien ben ik wel een album aan het maken. Zo heeft hij dat ons verteld. Op die manier, ja. Dat zijn wel drie hele sterke ja, ja, ja. overeenkomsten. Ja. Ja. Oké, okay, nou laten we maar niet, uh, meteen maar eens een nummer uh, of het volgende nummer horen van uh, de eerste solo-lp: Teddy Boy. Ja, Teddy Boy, nog even omdat dat ook uh, een nummer is wat uh, in de Beatle-tijd eigenlijk hoort. Het is gerepeteerd in, de, in de, oh ja? de... Misschien in september, misschien... Let It Be film, toen kwam die met dat nummer. Oké. Okay. En uh, Lennon maakte daar meteen... een grote joke van. Die ging uh, gekke woorden er doorheen roepen... en uh, waarschijnlijk de gek bij bewegen. Ah. Keuken op Anthology 3 horen? Ja. En uh, McCartney dacht, nou, krijgen jullie wel? <laughs> ja. Ik doe het wel op een zolderwoon. Oké, okay, hier komt hij. This is the story of a boy named Ted. If his mother said, Ted, be good, he would. She told him, Ted, about his soldier dad, but it made her sad, and she cried, oh my. And Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, cause in his head, said Mama oh, don't worry now Teddy Boycey taking good care of you Mama oh, don't worry you're oh, Teddy Boycey Teddy's gonna see you through Then came the day she found herself a man Teddy turned around far away Couldn't stand to see his mother in love with another man he didn't know or know He found a place where he could settle down And from time to time in his head He said Yeah. ingetogen, uh, rustig, uh, akoestisch. Je zegt dat was een Beatle-nummer of wij er, uh, uh, gespeeld voor John Lennon en zo. Ik, ik zie dat niet als een Beatle-nummer, maar ja. Ja, maar dat is, dat, ik kijk ook niet, maar toch zijn de in aanleg, dat weet je natuurlijk sinds Antologies, uh, die ideeën vaak heel uh, sober en, uh, en kaal. Ja. En uh, als ze er echt op drift raken met, met de arrangementen, kan een simpel idee tot iets uh, geweldigs uitgroeien. Ja, Denk, he, als je ja. Hey Jude hoort op de piano... alleen dan is het ook... Ja, ook ja, ja, ja, een, dat ja, ja, ja, ja. basis melodietje. Dat moet ja. je ook uh, misschien wat, wat bijdenken. Ja. ja, ik wil in deze twee uur toch ook nog behandelen van... Uh, is Paul McCartney's muziek nou Beatle muziek? Is het wat anders geworden? Is het een andere richting op gegaan? Of kan je nog zeggen, nou, het is toch al... Eigenlijk is, is het... Beatle muziek gebleven of zo. Hè? Ja, interessante vraag. Er zijn ook uh, wel mensen die een sport van maken om te kijken wat is nou het me meest Beatleske nummer wat McCartney ooit geschreven heeft na zijn ja, ja, dat is een na vraag. Ja. Maar het aardige is natuurlijk dat in de Beatle-tijd uh, liep het al heel erg uiteen wat McCartney kon schrijven was als hard rock. Helden Skelter, waar, hè? Ja. tot meestal of the Ballots, ja. tot uh, psychedelische dingen als uh, Tomorrow ja. Never Knows. Dus hij had misschien het voordeel dat hij al heel veel verschillende dingen had gedaan. Ja, ja. Ik denk ja. ook dat je in zijn solo werk uh, zijn grootste bezwaar is natuurlijk van de, de niet echt de diehard fans dat het allemaal te soft is en te ja, music-hall-achtig. Ja. zit ook wel een groot deel van waarheid ja, in. Maar de, ja. als je die, de pareltjes eruit haalt, ja dan, dan zie je toch wel ja. in al die genres: van soft tot experimenteel ja. tot heavy, Goed, ja. in echte rockers. Je, je dus eigenlijk ook al van, hij mist het tegenwicht, tegenwicht van John Lennon een beetje. Uh, het zwarte, het wat diepere, het wat ruigere. Enorm. Van, ja, ja, Enorm, wereld. ja. ja. Uh, van Lennon en ook van George Martin... die hem vaak ook uh, okay, voorzichtig op uh, het goede ja. spoor bracht ja. als hij verkeerde ja. ideeën had. Zo, zo zei ja. hij dat zelf. Want ja, we kennen deze nummers natuurlijk... maar uh, ik zit ook eens te denken... Nou, zou ik dit nummer voor het eerst horen in 1968 of zo? Zou ik het dan een Beatle-nummer noemen of niet? Ja. Ik denk dat de andere drie toch wel gemist worden... He, ook de harmonieën, uh, misschien toch de muzikale inbrengen. Zeker, en dus, uh, ja, Misschien dat, dat ze met ja. z'n vier toch de Beatles waren... dat hij alleen ook hele mooie muziek maakt... maar gewoon toch Paul McCartney-muziek dan maakt of zo. Misschien ja. moeten we daar, ja, daar een beetje op focussen. Ja, leren. maar het, ja. dat is waarschijnlijk wat je nu nog het grootste bezwaar of manko van de hele solo-carrière van McCartney... wat je steeds terugkomt, wat ja. steeds terugkomt, is dat hij geen goede counterpartner... Had die hem. Uh, ja, ja, die, stuurt, de, ja. Die, er wat, ja die, die er wat scherpe randjes in gooide of die, het, uh, ja. die de verkeerde dingen eruit haalde. Dat is echt en, te soft, inderdaad. Ja. Dat is ja. natuurlijk ook zelfkritiek. Uh, ja, een stukje zelfkritiek, moeilijk. wat hij dan misschien ja. toch in al zijn genialiteit. Uh, dat miste. dat is met Wings ook niet gehad, want het is toch ook wel een redelijke een goede band en uh, langere tijd bij elkaar geweest. Ja, ik vind Wings ook heel interessant. Bijna, ik weet niet wat jij ervan weet, Pim. Maar ik ben niet zo'n Wings-kenner. Uh, maar um, de line-up van Wings is ook wel erg wisselend geweest. Met, ja, met ja. verschillende gitaristen Klopt, en drummers. En ook niet ja. met alle even goede aflopen. Mensen met nee, veel drugs en veel ja, drank. Ja. Ja, alleen Danny Lane was een, constante, Danny force, was een goede, ja. Ja. Ja. constante factor. En ik weet niet ik denk niet dat hij daar de goede... Nee. Hij goede muzici, maar... Ik geloof niet dat er goede. Toch niet. Uh, nee. Komen zo bij mij, Love. Er is wel een aardige anekdote over te vertellen. Over wat je nu noemt als een beetje tegenspraak tegen elkaar. Niet van. Ja, laten we ja. het nou zo doen. Niet op jouw manier, nee. maar op mijn manier. Maar dat was heel, heel weinig, geloof ik. Oké, okay, ja, heel weinig. Okay. Ja. Ja. Ja, hij wordt misschien ook als een god gezien, denk ik. Ja, en dan moet je ook niet uh, tegen ingaan, misschien. Nee, nee ja. ja. En misschien dat. Ja, misschien was hij ook zelf een beetje van. Uh, Doe het mijn manier of niet, hè? Als je niet heel ja, sterk, zo komt hè, hij niet over eigenlijk. Hij komt heel rustig en uh, vlegmatiek of ja. Inderdaad, en, uh, een beetje meegaand. Ja, ja hij komt ja. empathisch over. Hè. Hij dat komt dat heel is empathisch over, uh, ja. Iets waar we nog niet helemaal achterkomen, uh, 1, 2, 3, hè? Hoe dat nou zat Nee. Was, of was hij toch wel een beetje uh, zo berekenend beetje om, of zo. Zijn, ja? Ja? om het op zijn manier gedaan te krijgen? Maar misschien dat, zien we dat ook in die film, ja, dat is. September ik volk, hoop het. Ja, ja, ik hoop ja, het. Dat, ja. dat, ja. uh, dat gaan we lekker nabespreken, Pim. Dat gaan we zeker doen. Oké, we hebben een nummertje. Uh, Maybe I'm a most van uit 1970. Hier komt hij. Dus dat vind je wel een uh, Beatle-nummer, zei je net. He, Ik is, denk dat dit wel, ja, ja dit kunnen we ja. wel voorstellen. Als uh, op, op de op follow-up van Abbey Road. <laughs> ja. Die er nooit gekomen is, helaas. Nee. Maar ja, dan met een andere drummer. We missen uh, Ringo of Star toch wel. Ja, absoluut. <laughs> <laughs> ja, Mooi ja, fils, ja. ja. Want hier heeft hij natuurlijk alles zelf gespeeld. hè al die drie Op uh, deze eerste natuurlijk ook. Ja. Alle instrumenten zelf. Ja. Ja, ik, waren er niet een paar uitzonderingen? Ik geloof dat... Uh, op deze heeft hij zeker alles zelf gespeeld. Ik ja. moet nog eens induiken. Ik, ik, dacht dat ik heb wel gelezen inderdaad dat uh, hij heeft, uh, ondersteuning kreeg van Technicus. Hè? Ja. Uit Abbey Road en zo. En er was nog iemand bij inderdaad. Maar uh, volgens mij heeft hij echt alles gespeeld. Ja. Ja. Op deze zeker, ja. ja. Ja, en dan komen we eigenlijk... Uh, ja, strak, we draaien er nog één nummertje van, Single Alone Junker. Dat vind ik zelf heel mooi. En dan gaan we door naar Rem, hè? uit 1971. Melodie, verregende straat in Parijs. Krijg je niet heel melancholisch beeld hiervan? Ja. Iemand die naar huis loopt, naar, naar een mislukte nee, liefde een of Een beetje zo? melancholisch, ja. Ja, ja. ja. ja, maar nogmaals, hij zat natuurlijk wel in een dip wat je zegt. Na tien jaar of vijftien jaar een gigantische vriendschap of zo. Met z'n vieren echt alles doen en delen. En ja. dan zo ineens, hup, bam, weg, ja. Ja. ja maar dat denk... heeft toch een tijd geduurd. Nou, ik denk dat uit elkaar gaan. Ja, dat begon natuurlijk al. Dat op zich ook een uh, thema van wanneer is dat begonnen? Ik denk dat, dat ja. uh, sommigen zeggen met de komst van Yoko, sommigen ja. zeggen met de dood van Brian Epstein. Oh, er dus, is ja, ook iets tevoren. voor te zeggen. Ja. Ja. Maar ja. Um, maar niet met de komst van Linda. Die staat overal buiten. Nee, die was echt uit ander hout gesneden. Die kende haar plaats. Die nam foto's en moeite zich niet met de muziek. Jawel, ze trad ook op hoor. Ja, later. Ja, dat klopt. Toen Paul zei, kom bij mijn band. Dat is toch honderd keer beter dan de inbreng van Joko. Ja? Ja, dat... Nou, ik denk dat Joko best wel voor John Lennon ook wel goed was. Die ging hem weer ja ik bedoel ah, de muzikale inbrengen ja. heb ik het nu over ja maar, ja die uh... was slecht ja <laughs> goed en dan komen we bij uh, Ram die eigenlijk in het begin ook een beetje afgekraakt werd hè ook een beetje ja enorm met gro groot vuil gezet is dus ja, ja raar eigenlijk hè? de tijd was er gewoon naar dat uh, ja of het waren de verwachtingen die anders gestemd waren of, of, of McCartney was de schuld van de break-up van de Beatles maar hij zat in het verdomme hoekje en uh, Zelfs zijn eigen bandleden... die spraken uh, slecht over Ram. Ja? Ja, ja, ja. ja. Maar goed, in, in Band Ram begon natuurlijk... de grote ruzie tussen Lennon en McCartney uh, op te laaien. Waarom? Met, Toen pas? Uh, nou, ja, de oneenigheid was... daarvoor was het nog, nog een beetje... Uh, zeg maar aan de vergadertafels. Maar ja? met, uh, met Too Many People is McCartney begonnen met uh, zijn galspui over Lennon. Hij heeft, hij heeft Lennon dus in Too Many People heeft hij genoemd van uh, Piece of Cake. Hè? Piss off, zo begint het nummer. <laughs> het is maar net hoe je het luistert. Dat heeft hij ook toegegeven. <laughs> ja, echt waar. Uh, en, ja, en het ja. hele nummer Too Many People gaat over mensen... met uh, die hun mening te veel doordrijven en okay. te veel opinions hebben. En uh, dat ging over Lennon. En Lennon yeah. die was daar laaiend over. Ja, ik kan me iets meer voorstellen, <laughs> Ja. ja. ja. Maar die zal ook al gereageerd hebben dan. Ja, dat is bekend. Het, is, het ging over en weer. Ja. Ja. ja, die heeft ook gereageerd. Ook met nummers, hè, ook weer op de plaat. Dat ja. Is, uh, ja, dat moet dan zo. Dus eigenlijk moeten we even gaan luisteren naar Too Many People. Volgens Rolling Stone Magazine is het een van de beste post-Beatles songs. Oh. En ik ben het eigenlijk wel met ze eens. En waarom? Nou, luister goed uh, het, is echt gewoon een, een, uh, het heeft alles het, het, het, het, het muzikaal is het wonderbaarlijk loopt het in elkaar de akkoordwisselingen uh, de zang is uitstekend ja, ik, bas, ja het is goed nou, Wel in, uh, we gaan meteen luisteren in hogere regionen wat mij betreft <laughs> hier komt ie Dat die laten horen. Ik was dit nummer eigenlijk een beetje vergeten, maar. Al, is het is de opener van Ram. Ja, ja. komt echt. Uh, ja, is intro uh, meteen al erg binnen. mooi inderdaad. Ja. goed, ja. hè? Ja. Ja. ja. En uh, Linda op de achtergrond. Ja. En uh, je ziet hoe, die, uh, hoe anders Ram is dan zijn uh, voorganger McCartney één. Het knalt tegelijk uit, hè? Hij heeft wel een soort nieuwe energie gevonden. Ja, klopt, ja. Hij zit ook in New York als hij dat opneemt. Terwijl het natuurlijk oh. zit, met, met McCartney eens zat hij gewoon lekker in Schotland ja. op zijn ranch. Ja, op En uh, ja, met paarden en, uh, en baby'tjes en uh, lekker thuis zelf <laughs> ja, koken. Ja. Heel andere sfeer. Ja, ja, ja. ja. ja een prachtig contrast. Ja, fijn nummer. En fijne platen ook, Ram. Zonder meer, ja. Ja. ja. ja, ik heb uitgekozen Uncle Albert en Admiral Halsey. Dat vind ik zelf een heel mooi nummer. Ja, fantastisch. Ja, dat ken je ook wel. Dat gaan we hier ik weet uit. dat het eerste ja, ja. keer dat ik dat hoorde, dat ik echt betoverd was. Ja? Ja, door tekst en, en, en muziek. Het is echt, ja. uh, echt geniaal. Ook dat trompet wat hij dan naspeelt, dat doet hij toch met zijn mond. Er komt een trompet in voor, maar het is ja? geen trompet. Het nee. is een Pomme die voor de microfoon ah, uh, okay. zijn lippen zit te bewegen. <laughs> Moet ik even luisteren. Als ik, vertel <laughs> okay, het me als ik me vergis. Die. Ja. <laughs> We're so sorry, Uncle Albert We're so sorry if we caused you any pain We're so sorry, Uncle Albert But there's no one left Een mooi nummer. Ja. Heb je enig idee waar het over gaat eigenlijk qua tekst? Nee. Uh, Albert en Emerald Halsey. Het is gewoon een typisch McCartney een sfeerbeeld. Net als ja. Penny Lane, uh, de brandweerman, de bankier. En hier, uh, hij, hij heeft geen moeite om allerlei mensen ten toneel te voeren en daar een verhaaltje nee, over te nee. vertellen. Dat is waar, maar misschien ja. zit er iets diepers achter, maar. Ja. Ik, heb het, ik haal het er niet uit nog. Nee. Maar het begint vond ik erg mooi. Je, je zit meteen in dat nummer. Hè? Dan, ja. uh, die onweersklappen. Je, je, je ziet het voorjaar. Ja. Ja. Regenachtige middag. Ja. Erg mooi. Ja, mooi. mooi. Goed nummer. Erg ja, mooi. En Linda. Nou, ze kan toch al een beetje zingen? Huh? Ja, ze kan. Ze zingt in ieder geval zuiver. Dat ja. is al heel wat. Ja. En uh, ik denk dat ze misschien ook de stem uh, goed gebruikt. Uh, gewoon wel. beperkt. Ja. Uh, ik denk dat McCarthy ja. ook wel ongeveer wist. Een paar ja. zangpartijen van dit kan je meedoen. Tuurlijk, ja. dat wordt wat lastig voor je. Ja, Ze hebben natuurlijk ervaring met Ringo Starr. Die hebben ze ook wel moeten pushen. Moeten ja. Ja. <laughs> Ik weet nog goed uh, dat verhaal dat we ook zo al gehoord hebben. Dat is met uh, Sarge Pepperson. Met een little help from my friends. Dus ja. Soms met z'n allen, jongens. Nou, Ringo. En dan ook die oogentoon. Uh. Oh ja. <laughs> Oké. Okay, ja, en het uh, is toch gelukt dat hij, ja. Hij ziet dat erg mooi. Hij ziet dat heel mooi. Ja. ja, maar hij had inderdaad een setje nodig. Ja. ja. Ja, en ik weet niet hoe vaak ze het over gedaan hebben maar <laughs> vind je het jaren 70 dat muziek ja ik dat is zo moeilijk te zeggen sommige muziek die hoort echt in een, in een, de, in een uh, tijdperk in een ja. decennium en, ja die begin jaren 70. Dat, dat is echt fantastische muziek ja. uh, omdat het misschien omdat het uh, nog allemaal redelijk met analoge apparatuur uh, gaat en uh, een gitaar klinkt nog gewoon als een gitaar. Ja, uh -huh. Er zit misschien een vibrato in of echo. Maar ja. alle instrumenten kun je nog, kun je nog plaatsen. Ja. En wat minder synthesizers en, misschien. Uh, zo te, ja. zo het recht hoe het aan. Ja. ja, ik vind het een... Uh, zeker in begin jaren zeventig. Maar heel veel artiesten. Ook Elton John. Hè, maar ook Post Beatles. Ja, uh, om een yes, paar te natuurlijk. noemen. De ja, ja. Stones hadden begin jaren zeventig een geweldige bloeiperiode. Met, met geweldige albums. Ja. Uh, het is net of een, ja of creatief, iets creatiefs nog in de lucht hing. De echo van de jaren 60, wie zal het zeggen? Maar ja, het een, ja. Daarna moesten we natuurlijk tien jaar gaan schuilen tot het die jaren 80 over waren. Want wat, <laughs> die muziek daar, ja, maar dat, dat is ook weer puur persoonlijke smaak, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, Goed. Nog iets te zeggen over een REM? Uh, nou. Ik, ik zat een Montgomery Moon Delight te denken. Ja, en Deer Boy hebben we ook nog eigenlijk. Een Deer Boy? Ja, het grappige is van Deer Boy. <laughs> sorry dat ik weer over Lennon moet beginnen, maar die was ook weer woedend over Deer Boy. Oh. <laughs> <laughs> Hij had namelijk minstens drie nummers waarvan hij vond, die arme man natuurlijk... Lennon was ook wel paranoia. Hè? Ja. Misschien door heroïne gebruik of andere redenen. Maar uh, hij vond het een, een behoorlijk persoonlijke aanval op hem. Dat hele okay. album. Ja. Uh, ook Dear Boy, dat ging dus... Uh, als je de tekst leest, gaan we nu niet echt op in. Het nee. gaat over iemand die wordt beschreven van... I guess you never knew how much you missed. Ja. En Lennon dacht, oh, daar gaan we weer. Maar uh, McCartney heeft heel overtuigend uitgelegd... dat het niet over... Okay. Helemaal niet over yeah. zo, zo was hij ook niet uh, zeg maar ge gehypnotiseerd door Lennon, maar het ging over de ex van Linda. Oh. Hij was zo gelukkig met Linda. Ik denk yeah. dat dat wel oprecht is en heel veel nummers. Hij ja, heeft klopt. het over Linda dat hij, dat hij dacht: ik ga een liedje over die ex van Linda schrijven. Want die is gescheiden oh. van die prachtige ja. vrouw, daar ben ik nu mee samen. Ja, en hij zegt: je, je weet niet wat je mist. Je <laughs> weet niet wat je mist. En uh, dat is... Dat is ja, Bob die... Dylan zegt, I forgot more than you will ever know about her. Ja, ja dat is ook een mooie uitspraak. <laughs> ja. I forgot more. Nou is het Was zo, wel dat leuk, las ik trouwens ja. ook pas kort geleden. dat wat ik, Die een verder onbekend man, die ex van Linda McCartney. Ja. Maar die, die man die schijnt zelf uit het leven gestapt te zijn. Oh. En McCartney dacht, oh als hij dat nummer van mij nou maar niet zich te veel heeft aangetrokken. Maar uh, ja, ja. Dat, dat was niet het geval. Nee, Hij nee. Heeft, uh, nee, want ik begrijp uit jouw woorden... dat een heel positief... beetje uh, ja. over hem is inderdaad. Dus. Het is, ja, het is ja. positief. Het is ook wel een beetje... het hem even onder zijn neus wrijven misschien. Van, uh, ja, ja. Zo van... Uh, van domburg, misschien krijg je nog ja. wel spijt dat je dit ja, gedaan ja. hebt. Sommige mensen krijgen ook wel, wel spijt natuurlijk... van een uh, scheiding. Ja. Maar... dit was... Uh, in ieder geval had niks met Lennon te maken. Nee. Maar ja... Om gewoon even puur muzikaal over Dear Boy iets te zeggen. Die vocal harmony erin. Ja, ja er, echt, er kunnen niet veel mensen. behalve McCartney. Wat, wat weet, je ja. nu hoort. Oh. dat is echt van een hele grote klasse, vind ik. I guess you never knew, dear boy. You never knew what you had found, dear boy meteen dat nummer We're So Sorry, Uncle Albert achteraan. Ja, dat Eigenlijk ben je zo wel, geprogrammeerd ja. dat je denkt, Zo geprogrammeerd, uh, daar ja. daar komt ja. ie. <laughs> ja. Het is bij de Beach Boys achtig, want Brian Wilson was ook helemaal weg van dit nummer. Ja, ja ik denk dat McCartney ging gewoon uh, door waar hij goed in was. Hè? Lennon ging op een heel andere tour. Uh, die dacht op een gegeven moment, oké, okay, ik ga nu een keer een mooie plaat maken. Meer met, met uh, Songcraftsmanship. Yeah, hij yeah. is natuurlijk begonnen met uh, avant-gardistische platen te Klopt, maken, ja. To Virgins en uh, yeah. Wedding Album, Life with the Lions. <laughs> Dat waren allemaal klassieke. Maar onder invloed natuurlijk van uh, Yoko Ono. Ja, ja dus, uh, en toen uh, moest hij dus ja. een plastic Ono Band maken. Dus ja. zeer, zeer gewaardeerd album, maar ook wel een uh, meer een soort psychoanalyse. Pas met Imagine ja. kwam hij met een, denk ik, naar zijn eigen ja. idee... ook gewoon een popalbum. Ah, oké. Okay. Wel weer gelijk een heel goed pop album, maar... Ja, je zegt ook dat uh, John Lennon was toch een beetje boos over dit nummer. Dus er zit blijkbaar dan toch wel oud zeer of zo tussen die twee dan. Of... Ja, ik snap dat, het dat, ook dat niet echt... helemaal. Nee. Want uh, uh, McCartney is eigenlijk altijd... Voor, als je dat zo zoveel zien, vrij netjes tegenover Lennon geweest... in de tijd dat Lennon ging muiten. Want Lennon ging gewoon muiten. Die ging dus aan de heroïne. En die nam de Ono mm, mee, dat ja, hele ja. verhaal. Maar... Uh, McCartney is altijd... is eigenlijk altijd supportive geweest. Nou, Lennon heeft Lennon nooit openlijk afgevallen. Nee, nee, dat, kun je ja. ook, dat gaan we ook in september zien. Maar je, je leest dat, dat uh, Harrison en Ringo Starr... Ja. die konden daar helemaal niet tegen. Tegen de aanwezigheid van Joko Ono in de studio. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> maar McCartney heeft dat gewoon geaccepteerd. Dat ja, is ja. mijn beste vriend. Ja. Uh, het is eigenlijk niet de afspraak tussen... Uh, ja. wat we hebben, tussen de groepsleden. Maar uh, ik respecteer John en... Ja. Uh, uh, hoe komen we hier ook nu weer op? Op dit onderwerp. <laughs> maar, ja, zeer, de oud ja, goed, ja, Want het, ja, is wel ja, een, ja. het is wel zeker een, een paar jaar thema geweest. Ja. En voor McCartney heel belangrijk. Dat Lennon en McCartney toen Lennon dood ging. Ja. Of vermoord werd. Dat ze goed waren met elkaar. Ja, Door dat okay, ja. McCartney ook keer op keer zeggen. Ja. Ook om zichzelf te overtuigen. Ik ben, met John Lennon heb ik het weer bijgelegd. Okay. Dat is voor ja. hem zo ontzettend belangrijk. Ja, ja ik kan me voorstellen. Ja. Dat is en het is een uh, belangrijkste vriend geweest. Ja. Ja. Maar in die ja. tijd was het uh, ja. totaal uh, ja, rivaliteit. En, ja, uh, jammer. Ja, een... De rivaliteit is denk ik ook een beetje gekomen dat... Uh, wat ik al eens hoor... dat Paul McCartney toch te veel de leiderschap heeft opgenomen... Op, of naar zich toe getrokken. Ja. Ook zeker met dat Apple consortium en ja. zo. Allemaal dat geld. Dus, en geld maakt natuurlijk ook een hoop ellende. Ja, nou, absoluut. Ik denk ik dat dat ja. een uh, Ellen Klein... De, ja. daar moeten we eventjes, dat is natuurlijk niet helemaal duidelijk dat geld... want het is absoluut de reden wat jij zegt... of het nou wie nou de, de kwaaie was, als het over geld ging. Ja. Want op een gegeven moment kwam Ellen Klein uh, die kwam ja, op de proppen. Dat was een kwaaie. En die ja. zei tegen de jongens... ik ga jullie nu uh, zorgen dat jullie rijk worden. Ja, want ja. dit staat helemaal nergens op. En waarschijnlijk verdienen ja. ze een aantal maatstaven. Want Ellen uh, Klein deed de Rolling Stones. Uh, die, uh, die werden gewoon lekker uh, warm gemaakt. van ja. jullie, gaan, jullie verdienen veel te weinig. Ik ga het voor jullie regelen. Maar je moet nog wel heel lang als Beatle partnership bij elkaar blijven. En uh, de rechten ja. blijven allemaal, zeg maar, gemeenschappelijke rechten. En McCartney, die wilde met Lee Eastman, zijn schoonvader, als oh, advocaat okay. ja. of, of uh, ja. businessadvocaat. En die, uh, toen ging het al fout. McCartney dacht, geld is wel belangrijk, maar ik wil ook mijn artistieke nalatenschap. Tuurlijk. Ja. Wil, ik, wil ik veilig stellen. Hij ja, ja, had Ellen ja. okay. Klein ja. niet zo'n boodschap aan. Uh, dus dat, is, dat gaf dus ook al de controverse ja. tussen die mannen. Ja, en, dat geloof ik ook wel. Ja. Dat hebben Lennon ja. en McCartney op de plaat aardig <laughs> met vuile was naar elkaar gegooid. of wat is, Ik weet niet wat precies de uitdrukking is, maar elkaars vuile was buiten buitengehangen. Maar ja, ja, in ieder geval ja. hebben ze daar wel... Nou, beter op die manier dan uh, op steeds. de vuist gaan, ja. ja. ja. Misschien was Paul McCartney, heb ik wel begrepen... altijd een beetje een bezig mannetje... die zegt, nou jongens, laten we volgende week weer bij elkaar komen. Dan gaan we dat en dat doen. Maar ja. het, is, het is geloof ik wel waar wat jij zegt... dat uh, McCartney steeds aan de telefoon hing... van jongens, uh, hup naar de studio. Ja. Maar het was ook wel een moordend tempo... waarin ze platen maakten. We hebben dus over uh, zeg mm -hmm. maar die zeven jaar... wanneer die Beatles die twaalf albums hebben gemaakt. Ja. Die zeven jaar. Ja. Kom er allemaal maar eens om. En... Uh, ja, de White Album is toch uitgebracht in november, als ik, niet, als ik het goed zeg, november 68. Mm -hmm, yeah. en, in, uh, en een paar maanden later begonnen ze alweer in het voorjaar. In januari ja. 69, ja, ja, ja. Soms of the Rooftop, op de ja. Rooftop concert, ja. hadden ze alweer een album in een zak met Let It Be. <laughs> ja. In plaats van dat je man even een paar maanden vakantie neemt, ja, ja. dat ging maar door. Ja, dat is ongelooflijk, ja. ja. Ja. En Let It Be was eigenlijk een uh, min of meer, ja, dat weet je ook. Dat project hebben ze even gescheld op de plank. Ja, dat, dat klopt, kwam, ja. kwam niet helemaal goed, goed uit de. Nee. zeg je, oké, laten we dan een Sabbatical nemen. Nee, <laughs> voordat de zomer begon, ik elkaar ging ik weer aan de telefoon. Jongens, we gaan nog één album maken. Ja. Nou, vooruit dan. Dus we zaten die zomer, ja, ja, ja. voor de zomer, ik geloof in. We ja. alweer in juni of zo. Ja. Ja. Nog even terug op de Rolling Stones. Ik, ik zat gisteren te luisteren naar Between the Buttons. En Backstreet Girl. Nou, ik was echt ongelooflijk. Ja. Ook een heel mooi nummer. Ja, mee eens. Ja. Ja. En ook pas een beetje in, in retrospect, hè, dat je denkt: van oké, okay, de Stones maakte ook wel ballads, Maar als je nog eens goed luistert ja. naar nummers als Backstreet Girl. Ja. Uh, Angie is een bekende. Ja ja is super echt mooi en uh, hij heeft een uh, mooie begin niet over ja. yesterday want <laughs> maar ook uh, ja, ja. as Tears go by ja. ze waren toen toch ook begin twintig nou ik doe het doet niet onder voor, voor, nee. voor mij dan nee, zeker voor, de, niet. voor de, de betere Beatles ballads. Ja, ja en hebben we ook wel eens zitten denken George Martin is heel, be heel uh, belangrijk geweest voor de Beatles de Rolling Stones hadden niet zo iemand hè of misschien Brian ja nee, veel minder hè, veel minder, ja. hè? Ja. veel minder hè ja veel minder ze hadden een uh, pianist, Nicky Hopkins, die wel heel veel uh, ook muzikaal inbracht. Oké, okay, ja. Yeah. Dat is de enige, die naam die nu opkomt, maar zeker nee, geen... Uh, geen nee. George Martin, nee. uh, ik weet niet, uh, zouden we eens in moeten duiken. Was Clint nee? Jones ook niet een Stones... Maar goed, Stones... Ja, maar goed, George Martin is natuurlijk een heel ander kaliber. Uh, die, die, stond, die stond op zo'n grote hoogte qua Ja. ja, ja. Maar ja, ook van muzikaliteit natuurlijk. De ja. achtergrond en zo. Ja. Dus, ik denk minder opname. Is, is die vooropname ook bekend geweest? Want ik heb wel ja, een dichtnoten uit Abbey Road Studios... zijn wel belangrijk geweest. Ik denk het geluid wat George Martin wist... Uh, ja? op de band te krijgen... dat was toch ook wel heel erg goed. Oké. Okay. De, de, de, de, de, ja, gewoon de, hele, de, de scheiding van instrumenten. De diepte. Ja, ja. ja dat is uh, okay. denk ik... waarom we nog steeds graag... Uh, naar Bietop laten luisteren. Ja. Ja, ik, ik moet weer lachen, want ik moet denken dat uh, de Beatles zijn afgewezen door Dekka. Niet door Dekka, ja. En toen hebben ze de Rolling Stones maar aangenomen. Oh, nee, sorry Rolling Stones maar ja. <laughs> dat is een grapje meenig. Uh, uh, uh, gaan we terug naar een ander nummertje. Uh, Montgomery Moon Delight. Maar eerst luister even naar Paul McCartney zelf, die ons wat gaat vertellen over het ontstaan van Ram. 1, 2, 3, 4... Linda and I were travelling through Scotland, heading north from Glasgow. As I'm driving, I'm just thinking, Linda often used to say, she so could see my brain working. My face would get a look on it, and it would just be me filing through ideas. And I just hit upon the word ram. It's a strong, it's a male animal. And then there's the idea of ramming, you know, pushing forward strongly. Very short, very succinct kind of title, you wouldn't forget. I was in the middle of this horrendous Beatles breakup, and it, it was like being in quicksand, you know, and the light bulb went off one day when we realized that we could just run away and just go to Scotland, where we knew we loved it. And go and hang out so you know you find me uh, mowing a field on my tractor or shearing the sheep with old-fashioned hand shears just to keep myself amused i would sit around making stuff up on the guitar so we thought well that's maybe the way to go is to just see what forms out of the bare elements instead of thinking, oh, you know, after the Beatles got to be important, it's got to be super musicians, this is more like, no, let's just find ourselves, you know. I remember one night sort of saying to Linda, you know, I'm going to form a band, would you like to be in it, you know, and with some trepidation, she kind of said, uh, yeah.